De hoed van Margriet Margriet had als klein meisje op een eiland gewoond. Vooral op dagen dat het regende, dacht ze aan dat eiland. Want daar had altijd de zon geschenen. Op een dag zag Margriet in een winkel in de stad een prachtige strooie hoed. Hij had een brede rand en er zat een vrolijk rood lint omheen. Het was de mooiste hoed die Margriet ooit had gezien. Hij leek precies op de hoed die haar grootmoeder vroeger altijd op zondagen droeg als het mooi weer was. Margriet spaarde net zo lang tot ze genoeg geld had om de hoed te kunnen kopen. Toen ging ze naar de winkel om de hoed te passen. Die hoed staat u heel mooi, zei de verkoopster, en hij past zo goed bij uw jas. Margriet begon te lachen, maar ze zei niets. Ik weet best dat die hoed niet bij mijn jas past, dacht Margriet. Het regent bijna de hele dag en daarom heb ik mijn regenjas aan. En daar past een hoed helemaal niet bij. Margriet betaalde en liep gauw naar buiten met haar nieuwe hoed. En net toen ze de deur uitstapte, begon het weer te regenen. Margriet rende naar de bushalte en ging in de rij staan bij de mensen die ook op de bus stonden te wachten. Even later hield het op met regenen en begon de zon te schijnen. En toen... ...begonnen er op de hoed van Margriet opeens allerlei kleine plantjes te groeien. De mensen in de rij konden hun ogen niet geloven. En bovenop de hoed verscheen een plant die eruit zag als een klein palmboompje. Alle mensen in de rij begonnen naar de hoed van Margriet te wijzen en te lachen. Margriet begreep er niets van. Wat een rare hoed, riep een klein meisje. Margriet was diep beledigd. Hoe durven ze zo om mijn mooie hoed te lachen, dacht ze... Gelukkig komt de bus eraan. Maar in de bus was het warm en de plantjes begonnen nog harder te groeien. Overal tussen de bladeren waren knoppen te zien. Opeens gingen de knoppen open en even later verschenen er prachtige bloemen op de hoed. De conducteur was zo verbaasd dat hij helemaal vergat Margriet een kaartje te verkopen. En sommige mensen gingen zelfs op de banken in de bus staan om de hoed nog beter te kunnen zien. Margriet begreep nog steeds niet waarom de mensen zo naar haar keken. Ze nam zich voor dat ze de hoed alleen nog maar op het strand zou dragen. Toen ze uit de bus stapte, kwam er onmiddellijk een zwerm bijen op haar hoed afvliegen. Ga weg, akelige beesten, riep Margriet. En ze sloeg met haar handtas om zich heen om de bijen weg te jagen. Eindelijk kwam ze bij haar huis. Ze ging naar binnen, deed haar jas uit en hing hem aan de kapstok. Toen keek ze in de spiegel en zag... Haar hoed, die eruit zag als een feestelijk bloemstuk. Nu begrijp ik waarom de mensen zo naar me keken, riep ze uit. En waarom de bijen op me afkwamen. Margriet maakte een sprongetje van plezier. Wat ben ik blij met deze hoed. Ik zal hem elke dag dragen. Als Margriet in de stad was, liep ze met opgeheven hoofd, zodat de mensen goed konden zien dat ze trots was op haar hoed. Margriet werd heel beroemd. Overal vandaan kwamen mensen naar de hoed van Margriet kijken en er foto's van maken. Een beroemde geleerde onderzocht de bloemen op haar hoed nauwkeurig en zei dat ze heel zeldzaam waren. Op een dag ging Margriet naar een landbouwtentoonstelling. Toen ze even bleef staan om naar een koe te kijken, begon die van de groene planten op haar hoed te eten. Margriet liep gauw door naar een grote hal waarin groenten en fruit tentoongesteld werden. Ze ging even op een bankje zitten uitrusten en haar ogen vielen dicht. Na een poosje werd ze wakker gemaakt door een meneer. Die vertelde haar dat ze de eerste prijs had gewonnen voor de mooie aardbeien die op haar hoed groeiden. Dat wilde Margriet vieren en ze trakteerde zichzelf op een dagje naar het strand. Ook daar keek iedereen nieuwsgierig naar haar hoed. Iedereen wilde met haar op de foto. Een klein jongetje dacht dat de planten en bloemen op de hoed van Margriet hadden. Hij goot zijn flesje limonade over haar hoed leeg. De zoete limonade druppelde langs de hals van Margriet op haar badpak. De bijen gingen meteen op haar hals zitten om de limonade op te zuigen. Al die kleine pootjes op haar huid kriebelden verschrikkelijk. Ik wil niet meer beroemd zijn, riep Margriet. Ik wilde dat ik op een klein eiland woonde waar niemand mijn hoed kon zien. Margriet liep naar de zee en begon te zwemmen. Opeens begon het heel hard te waaien... Een grote golf sloeg over haar heen. Haar hoed verdween in de golf. Maar Grit ging nog een keer kopje onder. En toen ze even later weer boven water kwam, zag ze haar hoed drijven. Het was net alsof haar hoed een heel stuk groter was geworden. Ze keek nog eens goed. Ja hoor, ze had gelijk. Haar hoed was niet alleen groter geworden. Hij groeide nog steeds door. En ook de bloemen en de planten waren zelfs al bomen geworden. Net een klein eiland riep Margriet. Ze zwom naar de hoed en klom op de rand. De wind blies de hoed steeds verder van het strand. Na een tijdje kon Margriet de kust niet meer zien. Eindelijk ging de wind liggen. De zee werd kalm. De hoed van Margriet was inderdaad zo groot als een eiland geworden. Overal om haar heen stonden prachtige bomen. En in de bomen zongen vogels met kleurige vieren. Margriet was heel gelukkig op haar eiland... Er waren geen mensen die haar aanstaarden of die een foto van haar hoed wilden maken. En er liepen geen kinderen om haar heen die de bloemen met limonade wilden begieten. Eerst maakte Margriet van gedroogd gras een nieuwe hoed... en daarna begon ze een huisje te bouwen van aangespoeld hout en palmbladeren. Maar na een tijdje begon Margriet zich eenzaam te voelen. Ze wilde weer met mensen praten en plezier maken... Ze maakte een groot zeil van bladeren en dat bond ze aan de hoogste palmboom. Langzaam ging het eiland vooruit. Het duurde weken voordat Margriet de kust bereikte. De mensen op het strand zagen het eiland dichterbij komen. Het is Margriet, riepen ze. Oh, wat zijn we blij dat je terug bent. We hebben jou en je mooie bloemenhoed heel erg gemist. Margriet bleef op haar eiland even buiten de kust wonen. Maar niet alleen. Ze trouwde met een geleerde die zo benieuwd was naar de bloemen op de hoed van Margit.